Bot Lewin met het NOS Journaal. Justitie begint een proef met een alcoholenkelband. Mensen die zo'n band omkrijgen hoeven geen urine meer af te staan. De enkelband meet dag en nacht of er gedronken is via transpiratievocht. De uitkomsten gaan automatisch naar de reclassering. Jaarlijks krijgen zo'n 500 mensen een alcoholverbod opgelegd. Justitie wil weten of de speciale enkelband een goede methode is om het verbod te handhaven. De proef start morgen in Rotterdam en Oost-Nederland met 100 deelnemers. Een meisje van elf dat vrijdagnacht ernstig gewond raakte bij een woningbrand in Amersfoort is overleden. Ze is vanmiddag in het brandwondencentrum van Beverwijk bezweken aan haar verwondingen. De 25-jarige zus van het meisje was tijdens de brand ook in de woning. Zij moest naar het ziekenhuis nadat ze rook had ingeademd. De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken en doet daarom een dringende oproep aan getuigen om zich te melden. De politie heeft zeven van de elf verdachten die dit weekend zijn aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Foxhole weer vrijgelaten. Ze zijn geen verdachten meer in de zaak. Bij de schietpartij op vrijdagavond kwam een man van 29 om het leven. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet duidelijk. Het strand van Tessel is overspoeld door grote bergen Coca-Cola-wikkels. Ook vanuit Vlieland, Terschelling en verschillende Noord-Hollandse kustplaatsen... komen meldingen van aangespoelde cola-etiketten. Waarschijnlijk is een vrachtschip eerder deze week... een container vol met etiketten verloren op zee. Een groep vrijwilligers probeert de troep op te ruimen... maar er is al veel de duinen ingewaaid. Coca-Cola laat op Twitter weten het incident te betreuren. En dan het weer. In het hele land geldt code geel vanwege gladheid op de wegen. De temperatuur daalt naar lokaal min 6 graden. Met name in het zuidoosten van het land ook nog kans op mist. Morgen blijft de mist in het zuiden mogelijk hangen. Daar blijft het dan ook vriezen. Elders breekt de zon door en stijgt de temperatuur naar maximaal 4 graden. Dit was het.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 Hele goede avond, luisteraars, welkom bij van Radio Show 1211 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is BNO Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwe Muziekprogramma. Even duidelijk articuleren, we gaan beginnen met twee nieuwe werkjes in dit eerste uur en ook in het tweede uur. De eerste uur uh, komt uh, van twee dames. De eerste is, uh, even kijken, Janice, Janice Lazy met Sanctuary for the Soul. En zo heet ook de gelijke de track. Een andere is een goede bekende Lisa Hilton, solo piano. En deze CD heet Day and Night. Nou ja, CD albums, hè. En verder meer informatie op peacefulradio.info. Daar vind je ook de websites van de artiesten. En eh, als je het zelfs wil aanschaffen of is het in een commercieel praatje. Nou ja, maakt niet uit. Ik wens je heel veel luisterplezier. Thank you.